Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook zijn twee Palestijnen licht gewond geraakt. Gistermiddag werd er een raket afgevuurd vanuit de Gazastrook die neerkwam in de Israëlische stad Zederot, zonder daar slachtoffers te maken. Het leger schoot er op tientallen projectielen terug. Een woordvoerder van het leger zegt dat Israël niet uit is op escalatie. De Belgische mondharmonica-speler en jazzmuzikus Toet Stielemans is overleden, internationaal befaamd en onder meer bekend van de filmmuziek van Turks fruit en de tv-serie Baantje.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 Burgers die de criminelen doodschieten, belooft hij medaille. Het weer: veel bewolking en soms wat regen of motregen. Het wordt 21 graden. Vanavond opklaringen vanuit het zuiden. Vanaf morgen vol op zomerwier. En de temperatuur stijgt tot boven de 25 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad langzaam rijden op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer door de uitgelopen werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open.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 Oh, we werden onmiddellijk aangenomen, omdat we geen papieren hadden. <lacht> Wat? Nee, dat was vroeger zo, dat gebeurt nou niet meer. Nee, dat was vroeger zo, daar hebben ze nou een stokje voor gestoken. Ik vind het wel jammer hoor. dat ze Van der Valk zo hebben aangepakt. Ik denk, god, zo'n bedrijf, dat geeft toch werkgelegenheid? Ook bij ons in Almelo en dan worden ze zo aangepakt. Jammer. Ja, laatst ook las ik in de krant, 100 man ontslagen bij Van der Valk. Is toch ook jammer? Gelukkig hadden voor de betrokkenen niet al te veel financiële consequenties... <lacht> Nee, iedereen behield zijn uitkering. Maar het idee is niet zo leuk, denk ik, hè? Afijn van de uitkering die mevrouw en ik bij Van der Valk verdienen... huurden wij bij dezelfde Van der Valk een kamer ver weg van onze buren. Op een avond had ik late dienst... en na afloop van mijn dienst vroeg ik moe aan de balie van de receptie... om de sleutel van onze kamer. Waar is uw kamernummer? Uh, ja, wat een roze 213? Nee hè? Het was daarnaast, ik weet het in één keer weer. We hebben 211. Ja, weet u dat wel zeker? Ik weet het zeker, wij hebben kamer 211. Dus ik met sleutel 211 naar boven. Ik opende de kamerdeur en ik bevond mij in een pikdonkere ruimte. Het enige dat zichtbaar was, was een lichtgevende schakelaar. Ik drukte op die schakelaar en toen ging ook die schakelaar uit. Dus ik dacht, dan maar in het donker. Ik kleerde hem in het donker uit, ik stapte in bed... en ik voelde een warm, zacht lichaam over me heen glijden. En een vrouwenstem zei, schat, ben jij het? Ik zei, ja, en wie ben jij? <lacht> het licht werd aangeknipt en ik keek in een verschrikte gezicht van onze buurvrouw. Ik zei, goh, buurvrouw, ik hier? <lacht> nou, dat is me ook waar, hè? Zal je maar gebeuren. En wat is dat nou dat buurvrouw? U ligt hier helemaal in het donker, dat is niks voor u. Eerst zijn een schakelaadje. Alles is er wel in orde, hoop ik. De kamerdeur ging open. Hoe, God, zei de buurvrouw: Mijn man komt eraan. Ik zei: Daar trap ik niet weer in. Dus zij dook onder het bed. Haar man kwam binnen. Die zag mij in bed liggen. En hij zei: Goh, buurman. Ik hier.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 Ze Harry, hoe heet het verhaal? Ja, Carol Emerald, die zingt over that man. Ja. En zoals we net hebben gehoord van, van Dolly... het wordt fantastisch weer, wordt het. Dus, wat gaan we doen?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 ZANG a new move Does your heart say? Als het mooi weer is, dan moet je gewoon de zon volgen. Dat is het allerbeste. Ik kan u het eigenlijk voorstellen op een lekker terrasje hier in Zandvoort. En dan een heerlijke tequila. Ja, we proberen contact te krijgen met Jovenesse, maar het gaat helaas niet lukken, geloof ik. Nee, hij had ook nog andere bezigheden. Ja. had hij gezegd, maar hij wist niet zeker of hij klaar zou zijn. Ja. Maar dat is dus duidelijk niet zo. Nee, jammer. Dus ja, uh, ja uh, hij vertelt ons natuurlijk normaal gesproken om kwart over één altijd... wat er allemaal zo al het weekend is gebeurd. Nou, het enige dat ik uh, weet is dat het gisterenmiddag hartstikke lekker was op de uh, zomermarkt. Ja. In de ochtend liet het nog wat te wensen over natuurlijk. En ja, er stonden uiteraard wat minder kramen als dat we gewend zijn. Maar ondanks dat mocht dat de stemming niet drukken gistermiddag. En druk was druk? Ben je er geweest? Het was aardig druk. En uh, zelfs in de Kerkstraat waren er hele dromme mensen. Mooi. Dus uh, ja, ik, uh, iedereen heeft toch nog even uh, van, de, van het zonnetje ja. gebruik gemaakt... door gauw naar buiten te gaan. En toch even gezellig die markt over te gaan... En uh, we hadden ook af de afgelopen weekend het uh, Zandvoorts Masters weekend op het circuitpark Zandvoort. En daar zijn ruim 11.000 racefans getrakteerd op een programma met uh, mooie en spannende wedstrijden. Waar uiteraard uh, collega Willem van Densen in de weekenduitzendingen van alles over verteld Ik heb heeft. heb het gehoord gisteren. Ja, ja alle Clio uh, ja. races ja. en uh, noem maar op. Dus uh, dat is ook allemaal een, een succes geworden. Nou. En voor de rest weet ik niet zoveel. Alleen, ja, er was natuurlijk ook een, een, een feest ter ere van het 50-jarig bestaan van de watersportvereniging Zandvoort. Uh, daar heeft Albert Jan Vos zaterdag van alles over verteld. Die heeft met een boot uh, meegeholpen om een heel parcours uit te zetten oh. voor de windsurfers. Nou, daar uh, waren er wel geteld drie op afgekomen. Heb ik gehoord, En waarvan ja. één <laughs> opgezegd heeft. <Ja>. Dus <laughs> het hele parcours uh, is voor twee uh, windsurfers opgezet. Nou ja, goed. Hij heeft een hartstikke leuke tijd gehad. En uh, het, het was wel door de hevige wind zaterdag... Uh, zijn er toch wel heel wat zeilers afgevallen met ja. de race. Heb ik ook gehoord, en, ja. En, ja, ja. Ja, hoe het gisteren verlopen is, weet ik dan ik, niet. Nou, ik hoorde gisteren dat er maar twee binnengekomen waren van de katamaran. Ja, volgens mij, ja. mij wel. Maar ja, er waren gisteren natuurlijk ook allerlei dingen te doen: uh, kitesurfen en gewoon surfen. Ja. Maar ik weet niet hoe dat gisteren allemaal is verlopen. Nee, nee. Ik, uh, ik heb ook omdat ik ook op die markt rondliep lekker met het zonnetje, heb ik het zondagmiddagprogramma van Albert-Jan en Rob Harms gemist. En wat is, dus, wat is dat voor markt? Is dat een markt waar je tweedehands spullen kan kopen of, of nee, nieuwe dingen? Nee, nee, is gewoon uh, allemaal uh, nieuwe dingen. Ja, je ziet van alles. Dus wat anders dan de kofferbakmarkt? Totaal anders. Ja, dit is echt een, een, een een groot soort braderie, zeg maar. Met heel veel kleding, uh, sieraden, lifestyleproducten, uh, eten, snoep. Uh, ja, uh, van alles. Je kan het ja. vergeten niet. de kinderactiviteiten. Er, uh, er liep weer een Braziliaanse uh, uh, brassband liep rond. en uh, Met uh, inclusief de Braziliaanse danseressen. Ja. Die voorop liepen Verzellig. met grote pluimen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, dus uh, het, het inderdaad was weer een heel gezellige nou, markt. Hartstikke ja. goed. Ja, toch? Oh, ja. Waar ja. woon je trouwens al lang in Zandvoort? Mijn hele leven. Oh, ik dacht dat je uit Amsterdam kwam. Kom ik ook, maar ik ben, toen ik tien maanden was... Het is niet te was, horen uh, trouwens hoor. Nee, gelukkig niet. Dat accent ben ik kwijtgeraakt <laughs> in de loop der jaren. Nee, maar uh, <laughs> je raakt dat nooit kwijt, hè, dat Amsterdam zijn. Maar in ieder geval, ik was tien maanden... toen kwam ik op de arm van mijn vader uh, hier naar Zandvoort. Die kreeg hier ja. een baan als politieagent. Ja. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat kan ik me allemaal nog wel herinneren. Ja, ja, ja. ja. Nou. Dus alles zo, al zo geschieden. Dus het is ook een dorp waar je erg van houdt, of niet? Ik ben gek op zand voor. Nou, ja. dan gaan we even naar, Luisteren. naar het dorp. Ja, ja het dorp.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 Het hele dorp in die rauw Iedereen kende de vrouw Die alleen achterbleef met al haar kinderen En het kerkhoor zong vandaag Een mooi requiem die dag In het dorp waar ik zo Geen botter meer aan wal, visserij in verval. Met weemoed denk ik aan jou terug. En achter de dijk staat dit meer mijn oude school. Waar ik me vroeger met mijn vrienden kon vermaken. Over het doel en mijn verdriet vat ik samen in dit lied van het dorp waar ik zo van hou. Heel gevoelig, hè, vind je niet? God, Hans, ik denk toch dat menige Zandvoort er... Het is dat, het, uh, dat de dijk er niet uh, bij hoort en de bottertjes... maar ik denk dat menige Zandvoort nu een traantje weg ja, zit Ja, dat hoor. denk ik ook. Hè? Ja, want het is toch voor alle dorpen eigenlijk... hè? Die uh, ja, waar, waar het mooie culturele goed een beetje ja. verdwijnt... en ja. Uh, ja, waar dan weer nieuwbouw voor in de plaats komt. Ja, ja, ja, ja. Dat je allemaal toch wel een beetje weemoedig, zoals die school... Hè, ja. die, ja, hoeveel scholen wij hier wel niet in hebben moeten leveren? Ook. Ja, dat zal gerust wel ja, Maar ja, voor. Ja. Het is, de, de is ook een beetje aan het, aan het verouderen, denk ik. ook niet? Hoe bedoel de, je? Nou, de, niet veel jeugd. Of is dat wel zo? Ja, uh, ik, ik kom zelf niet uit zandvoort. Dus. Ja, ik, ik geloof dat dat wel meevalt. Op een gegeven moment weet ik nog wel dat, uh, dat iedereen zich zorgen ging maken... omdat het geboortecijfer uh, of het geboorteaantal inderdaad uh, heel erg terug ging lopen... Maar op een gegeven moment uh, is dat toch weer goed opgepakt... door de jongvolwassenen. Die hebben ja, aardig ja. hun best gedaan. Zodat nou. de scholen ook weer uh, recht van bestaan hebben. Ja, maar dat is wel ja. nodig natuurlijk. Dat werd op een gegeven moment... Ik weet nog wel, ik zat in, in, de, in de oude raad. En toen uh, werd daar inderdaad over gesproken van jongens, uh, nog een paar jaar en dan hebben we een probleem. Ja. Want de, de kleuters raken dan op. Ja. Er zijn te weinig kleuters om, om alle kleuterklassen op dus alle scholen te voorzien uh, en, en vol te krijgen. Het klinkt wel leuk dus, eigenlijk. De, de, de kleuters, kleuters zijn op. op. Ja. <laughs> Trekken we toch wel een doos open. <laughs> <laughs> Ik ga er super maar weer een paar blikken gekocht natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, maar uh, nee, volgens mij is dat helemaal weer goed gekomen. Want alle scholen zijn nog gewoon open, volgens mij. Ja, ja. ja ik heb altijd het idee gehad dat het een beetje een, een verouderde gemeente was eigenlijk. Nee hoor, nee. Nee, nee want, want, want de sportverenigingen floreren ook. Ja, dus nou, ik denk dat er, dat er toch weer een aardige uh, zo. jeugd... Uh, ja, nou ja, ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja, heel belangrijk. Ja. ja, Die moeten toch straks voor mij weer gaan zorgen. Ja, hier door, en voor mij zijn ze nu aan het zorgen. Oh, dat, ben ja, dus natuurlijk. Hoofdorp, oh, dat ben jij. Dat ja, in Ja, dat doen ze bij ons. Ja, nee, hier zorg ik voor jou met de koffie. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, en, maar je gaat natuurlijk ook wel eens uit Zandvoort weg, neem ik aan. Of niet? Of oh, je gaat met vakantie. of Kom je nog wel eens naar Amsterdam bijvoorbeeld? Uh, ik ben pas nog even in Amsterdam, even, sorry, in Amsterdam geweest. Uh, ja. Nou ja, na Madame Tussauds, waar we het net over hadden, ja. met mijn kleinzoon. Dat is leuk, voor he? de rest kom ik er niet veel meer mee. Nee, eigenlijk. is dat zo? Nee. Je vindt nee. het ook niks meer. Je vindt Jawel, er niks. wel, ja, maar ik vind het prachtig. Ik vind Amsterdam nog steeds prachtig, maar ja... Het is, het is voor mij niet meer een plaatje met weemoed. Dat niet? Nee, dat nou, maar niet. Maar ja, je was acht maanden toen je hierheen kwam. Dus dat kan ik ja, eigenlijk nee, niet. nee, dat natuurlijk. is ook zo. Nou ja, goed, maar je, je, je kwam er natuurlijk wel als kind ook regelmatig. Omdat mijn grootouders en tantes, omens daar ja, woonden. Ja, Dus ja, je bleef toch wel heel erg verbonden met Amsterdam. Ja, ja. En, en als maar... je dan van Zandvoort weer terugkomt naar... naar of van Amsterdam naar Zandvoort terugkomt. Wat denk je dan? Dat heb ik regelmatig gehad. Want ik, ik, ik had een Amsterdamse partner. Wij hadden zo'n zo relatie. Hij had zijn huis daar, ik mijn huis hier. En dan zagen we wel wie waar zat. En als ik dan bij hem was geweest, ik had toen nog geen auto. Dan nam ik de trein naar Zandvoort. En dan stapte ik uit. Dat zal ik nooit vergeten. Stap ik uit die trein. En het eerste wat je dan doet is. Oh, heerlijk, die zee ja, weer. Voort, oh, heerlijk. Dus dan ben je eigenlijk. Die frisse eigenlijk, lucht. Eigenlijk ben je dan weer thuis. Eigenlijk wel, ja. Oh, Run past the rivers, run past all the life. Feel it crashing and burn.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 CRM Zandvoort. Met Imka Trommel. <laughs> Wishful thinking, hè? Je, je, je wil zo graag weer met Imka gaan doen, hè? Nee, maar er, ja. staat, er staat bij mij, staat er nieuws met Dolly. Dus dat is verkeerd. En er komt Imka. Ja, dat is ja, lekker. Ja, je hebt zitten knoeien in je lijst. <laughs> ja, jongen. ik denk, ja, dan ga ik even... Weer ben je kwijt. En, ja, nee, maar goed. Uh, dat was even een vergissing. Ja. Uh, ik ben het, Dolly. En ik ga het regionale nieuws uh, aan u brengen. En ik uh, las zojuist dat het genootschap Oud-Zandvoort bekend maakte dat de fraaie tentoonstelling Jood-Zandvoort in beeld 1891-1951 in de kerk verlengd gaat worden. En uh, hij gaat nu duren tot 10 september. Met een mooie datum, de verjaardag van mijn vader. Nou, vind ik dan ook weer een mooi streven. En uh, ik raad u toch alle aan om als u nog niet geweest bent, om toch even een kijkje te nemen. Want het is een hele bijzondere tentoonstelling, veel te zien. En uh, er zijn altijd mensen waar u van alles aan kunt vragen. Er zijn uh, leuke items die u kunt kopen, prachtige boeken die te koop zijn... En voor de rest is de entree gratis. Dus ik zou zeggen, wat leed je? In het kerkplein, geloof ik, hè? Ja, ja bij de protestantse ja, kerk ja, ja, is dat ja, ja. geloof ik. Ja, of is ja. het hervormde kerk? Nee, dit is waar wij zingen. Ja, ja, ja, dan precies, daar, ja, daar het. Ja. Ja, op het kerkplein. Dus mensen, allemaal gaan, hè, woensdag, uh, zon, zaterdag en zondagmiddag. Goed, dan nog eventjes over uh, ja, toch die vijftig studenten hoor van het team, Van het uh, in-motion team van de Technische Universiteit uit Eindhoven. Die hebben zo'n pech gehad het hele weekend. Ze zijn twee jaar aan het werk geweest aan een uh, elektrische raceauto. En die zouden ze gaan demonstreren het afgelopen weekend tijdens de masters. En uh, vrijdag... Uh, hadden ze al pech, want toen bleek dat een onderdeel ontbrak... dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de brandblusinstallatie. Nou ja, dat moet natuurlijk werken, anders mag je de baan niet op. Dat werd uit Engeland binnen overgevlogen naar Zandvoort... om toch dat, die elektrische raceauto te kunnen laten rijden. Dat is gelukt, maar toen bleek zaterdag dat, het, dat er een probleem was... in de elektrische kabelboom van de bolide, dus allemaal weer aan het werk gegaan en zoeken. Nou, hadden ze eindelijk de racewagen helemaal oké. Okay. Hij kreeg groen licht en in het tijdslot zondag dat hij mocht gaan starten... kwam de regen met bakken uit de hemel, zodat het weer niet door kon gaan. Nou ja, met tegenzin hebben ze toen toch dan maar de stekker uit het project getrokken... en uh, hopen op een volgende gelegenheid. Het klinkt wel raar, de stekker eruit getrokken. Met, ja, met een elektrische auto. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja goed. Ja, er is uh, nog een racepartijtje geweest. Dat was uh, gisteren. Er is een, uh, uh, gisteren nacht hield de politie een korte alcoholcontrole... op de Zandvoortse in Bentveld. En uh, na een poosje zagen agenten een BMW aankomen rijden. En de controle, die hebben ze, lieten ze dus de controleplaats oprijden. En uh, na het vragen, navragen van de kentekenplaten bleken deze dus gestolen te zijn. Nou, op dat moment dat dat uitkwam gaf de bestuurder ineens vol gas... en reed hij met hoge snelheid weg van de controle... en ging de woonwijk achter de Bramelaan in. Nou, daarop heeft de politie direct met meerdere eenheden de achtervolging ingezet. En uh, nadat ze het voertuig korte tijd kwijt waren zag de politie opeens het, uh, de, de wagen weer door het plantsoen van de Zandvoortslaan oprijden... met hoge snelheid richting Zandvoort. Nou, na een zoekactie troffen agenten de BMW zonder de bestuurder aan. De auto is in beslag genomen voor onderzoek... maar meer dan vermoedelijk is het toch echt wel een gestolen voertuig. Nou, door een uh, ongeluk is... Uh, de richting, uh, afrit richting Haarlem-Zuid en Zandvoort... tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid gistermiddag dicht geweest. Er stond, uh, nog, om, om half vijf stond er nog vier kilometer file... volgens de Verkeersinformatiedienst. En naast de rij, twee rijstroken van die afrit... waren ook nog twee rijbanen van de A9 dicht. Dus het was complete chaos. Bij het ongeluk waren vijf auto's betrokken... en of er gewonden waren is niet bekend... Nou, dat, uh, wat zal ik, zal ik nog wat voorlezen? Ja, want misschien wel aardig. Uh, 27 augustus, dat is zaterdag. Dan is er een uh, cursusmarkt bij de bibliotheek in Haarlem uh, Centrum. En uh, daar kunt u al het uh, cursusaanbod, het hele cursusaanbod gaan bekijken. Er staan allemaal mensen waar je vragen kunt stellen... Het zijn vaak hele leuke workshops en cursussen tussen... die je ook hier in de bibliotheek in Zandvoort kunt volgen. Ik heb het ook een paar keer gedaan en het valt me hartstikke mee. Het was heel leuk. Wat, en, we, wat voor cursus heb je gevolgd dan? Uh, op de iPad. Met oh. de iPad leren oh, vandaar al die goede berichten die je voor kan lezen. Uh, kijk, zie je? Ah. Ja, dat komt toch maar mooi door die mensen van de BIEB... die me van alles hebben geleerd. Kijk. En dan is er een kleine wijziging. Want voor zaterdag 27 augustus stond de Jutterkofferbakmarkt -koff gepland... Uh, die is verschoven naar zondag 28 augustus. De, u, u weet wel, hè, die Jutterskofferbakmarkt op het uh, Gasthuisplein... Uh, waar iedereen uh, de miskopen en uh, de spulletjes van Zolder... of uh, anderszins te koop aanbiedt. Uh, er zijn nog plaatsen te huur voor 15 euro. En aanmelden kunt u zich via... De uh, e-mail-site, of e-mail, hoe noem je dat, hè? met de ja, e-mail. Kofferbakmarkt Zandvoort aan één stuk. Kofferbak, Kofferbakmarkt Zandvoort at gmail.com. En uh, de Jutters Kofferbakmarkt is dan weer geopend van 10 tot 4 uur op het gasthuisplein. Dus, nou, tot zover. Het uh, regionale nieuws. Ja, ik heb ook nog wel van 27 augustus. Oh, wat heb onze je? eigen Bart van de Meer 70. Oh ja. Oh, en wordt dat in Zandvoort gevierd? Nee, dat doen wij oh. in Hoogdorp doen wij dat. Oh oh jee. Ja jammer. Maar he? iedereen uitgenodigd? Nee, dat denk, ik, dat denk ik niet. Maar oh, ik mag wel niet? komen. Oh jij wel? Ja, ik wel. Ja ja. ja bof kont. komt. Ja ja. Bof <laughs> We ja. We gaan over naar het nieuws. Nee weer. weer? Ja. Ja. Oh. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het, uh, je zou het niet zeggen, maar echt waar, er trekt vandaag een warmtefront over de regio. En dat gaat gepaard met heel veel bewolking en enige tijd regen en motregen. Nou, later uh, volgen er enkele buien, maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk aan droger met enkele opklaringen. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt vandaag naar waarde tussen de 18 en de 20 graden.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 En donderdag lijkt het nog warmer te worden... met kwikstanden tussen de 30 en misschien zelfs wel 33 graden. Maar vrijdag zijn de maxima weer wat lager. Met temperaturen zo rond de 25, 26 graden. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Hartelijk dank, Rico Schreuder, voor dit mooie weerbericht. Ja, fantastisch. Je hebt wel iets goed te maken, geloof ik, hè, van week, hè? niet? Ja, ja, ja, ja. We hadden namelijk, uh, zal ik even uitleggen voor de luisteraars... met het uh, liedje van de Sidekick... Uh, had ik een liedje van de Jantjes uitgekozen voor mijn dochter Lea. Want uh, ze zingt een, een nummer van de Jantjes altijd zo heel erg graag. Ja, dat is nog wel een nummer wat ze graag zingt. Maar dit nummer vind ik zo mooi, en zeker als zij het zingt. En nou had ik toch potverdikkie donderdag dacht ik... dan ga ik aan Hans vragen of hij dat nummer wil draaien. Heb ik de verkeerde uitgekozen? Nou ja, dan ga je ik, twee, twee keer de ja. Jantjes. Ja, zo is het. Dus ik, ik, ik ga vandaag heel graag voor de uh, herkansing. En uh, het, dit nummer is dan speciaal voor Lea, die dit zo mooi zingt. Wees tevreden met een heel klein beetje. Ja, dat moet je ook echt zijn. hè? En dat is een hele mooie, dat ja, is een he hele mooie levensles. Ja, zeker. Weten. Ja, ja. Daar komt ie. Vertrapt en onderdrukt, is al wat nobel, is een edel. De mensen hebben allemaal een scherfje in een schedel. Ze trappen en ze slaan elkaar voor een gulden of een riks. Maar als ze ritsen riksen hebben, dan hebben ze nog niks. <lacht> het geld en al het goud, dat heeft voor mij beslist geen waarde. Want met jou hier aan mijn zij, ben ik de rijkste man op aarde.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 dan een miljoen De landjes in het Vondelpark, dat samen wandelpaden. Als ik onder de kraal lig, voel ik mij een baden, baden en En als zoiets iemand bij mijn brood en bosjes broodjes geeft, dan is mijn boterham, caviar broodje op, oh, is dan kreef. Oh. Het achterplaatje van ons huis noem ik gewoon de serre. Dat is ons barrière. S morgens klauter ik naar boven op mijn duivenplat. Ik trek mijn lichtjes dan uit en ik neem een zware Zo. Wees tevreden met een heel klein beetje. Wees tevreden met de kleinigheid. Als je op de centen aast dan grijp je altijd naast. En je ligt in je etwietje voor je tijd. Wees tevreden met een heel klein beetje. Het geluk ligt niet zo zoveel. Ben je rijker dan een miljoner? Met een ideaal en een body van stal. Ben je rijker dan een miljoner? Ik moet je eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Ik vind het een prachtlied. Mooi liedje, hè? Het, he? het is gewoon ja. een waarheid. Ja. Maar, he? He? Er wordt ja. eventjes over gezongen. Vroeger deden ze dat dan, hè? Ja, ja. ja. Wees ja. tevreden, ja. Ja, met een heel klein ja. beetje. Nou, ja. en zo is het ook. Dat, dat Zolang is... je dat bent, uh, ben je een heel stuk gelukkiger. Uh, dat, denk, dat denk ik ook, uh, ja. Ja. ja. Dat denk ik zeker. Ja, toch? Ja. ja. Nou, we hebben hele mooie, hele mooie musicals in Nederland ook, hoor. Ja, prachtig. Ja, inderdaad. Schitterende ja. musicals. Ja. Ik, ja Binnenkort begint weer The Lion King ja. he? in uh, het Circus Theater Dat ja, is ook heel mooi. daar ben, ja. ben ik uh, bij de eerste uitzending, of de eerste editie ben ik daar geweest. Okay. Ja, het is ja. heel spectaculair. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja Ik ben onlangs bij The Bodyguard geweest, uh, een paar maanden geleden... Dat is ook zo ja. indrukwekkend. Ja, is, Eigenlijk is alles indrukwekkend als je daarheen gaat. Hè. Je gaat ja. Met veel plezier ga je naar iets toe. Nou, en... ik heb ook wel eens musicals gehad. Dat ik dacht van, nou, dan had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Zoals Sissy vond ik toen niet leuk. En uh, uh, die over Billy Holiday vond ik ja. niks aan. Ja. Terwijl bijvoorbeeld Aida, daar dat, dat ben ik dan weer een paar keer naartoe ja, geweest. Ja, dat is heel mooi geweest. Ja, ja dat he. was ook zo'n waanzinnige ja. goede musical. Ja. ja. ja. ja. Echt. En we, we maken ook hele mooie, hele mooie Nederlandse films, vind ik zelf. Leuke films. Ze worden steeds beter. Ja. Ja, ja. Ik, ik zat gisteren... Ik dus vind alleen ik... de laatste tijd valt het me op... dat je constant dezelfde acteurs in ja. de films ziet. En dat denk ik, verdomme, we hebben een land vol met goede acteurs. Ja. Kan je nou nooit eens een ander casten? Altijd diezelfde koppen, altijd... Goede tijden, slechte tijden, hè? Daar komen nou, ze vaak vandaan. Ja, maar nou ja, niet allemaal. Maar zoals die, die, die Georgina Verbaan, die ja. zie je toch over. Ja, die ja. komt dan wel uit GTST. Ja. Ja. Ja. Maar in elke film zit ze in, dan de ja. denk ik. Ja, er zijn toch er zijn zoveel. Ja. We hebben zoveel talent. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ik heb, gisteren zat ik te kijken naar ja. Hartenstraat, en daar zat ze in. Ja, natuurlijk. Ja. ja, dat kan niet mis. Ja. <laughs> ja. ja daar speelde, nou, ik moet zeggen, ze speelt een fantastische rol. Ja, ze speelt ook heel ja, goed. Ja, ja, ja. Daar, daar wil ik ook niks ja. over zeggen. Het zijn allemaal goede acteurs, maar we hebben zoveel meer. Ja, dat klopt. Ja. Goed, en, maar daar, daar speelde ook een heel mooi liedje in. En oh, dat, ja? Dat wil ik even laten horen. Dat is goed. En hebben heel veel te verhouden. Ja, dat was de verkeerde film. Neem me niet kwalijk, hier komt die aan. En ik ben sick en tired of feeling low. Hopelijk ik nooit meer low ben. Nou weet ik niet of dat liedje gemaakt is voor die film... of dat die film hem alleen maar gebruikt hebt. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, dat weet ik eigenlijk nee, ook ik niet. niet. Wil je dat ik het opzoek? Nee, hoeft niet. Hoor. Nee, hoeft nee. het niet? Nee, nee. nee. Okay. nee. Misschien leuke informatie. Ja, misschien wel. Het <laughs> schiet alweer op, hè, tweede uur. Ja, het zit er alweer bijna jongen, op. Ik denk nog één, twee liedjes en dan, ja. uh, dan mogen we alweer vertrekken. Ja, ja, dan, ja. Gaan we, dan gaan we weer word Bedankt, u kunt wel gaan. Ja, zoiets, ja. Ja, maar <laughs> ja. ja, ja, ik moet wel zeggen, die twee uur, die waren net een sprookje, vond ik zelf hoor. Oh ja, ja, maar dat komt omdat natuurlijk die heks hier tegenover je zit. Dat zou best kunnen. <laughs> Een mooi liedje vind ik zelf. Ja, heel daar, word je, mooi. Daar, daar word je vrolijk van? En daar word je zeker heel vrolijk ja. van. Heerlijk, heerlijk. Ja, een beetje ja. die fantasy muziek ook. Heerlijk vind ik ja, dat? Ja, ja. ja. Nou, we gaan op naar een heel mooi, heel mooi weekje. Mooi weer. Ja, ja. Dus wat willen we nog meer eigenlijk? Ik zou het niet weten. Ik, nee. ik zou zeggen: allemaal lekker van genieten. Kom naar Zandvoort. Ga lekker naar het strand. Zo is Hè? dat. Maak er een mooie dag van. Zo of een mooie week van. Ja, lekker ja, op een terrasje zitten. Toch? Je kan natuurlijk Heerlijk. ook lekker zeggen van... Uh, ik boek even lekker een bed and breakfast of een hotelletje. Ja, dat lijkt me nog lekker. En we maken er een kleine mini-vakantie van in Standvoort. Dat bedoel ik. Ja, toch? <laughs> nou, Dolly, hartstikke bedankt. Het loopt weer tegen het einde. Ja. Bedankt. Ja, geen dank. Jij ja, ook bedankt ja. dat je me hebt willen helpen. Omdat uh, Graag collega Charles verhinderd was vandaag. Vond het erg Morgen. gezellig. Ja, ik ook. Ja. Heel gezellig. Morgen gaan we er ook weer een leuke uitzending van maken. Dan is Ruud er weer. Goed, de groet aan Ruud. Die zal ik zeker ja. doen, want ik zit hier morgen dan samen met Ruud. Tu, tu, tuut, tu, de groetjes dan, van uh, Ruud. Ja ja, ja, ja, ja, dan krijgen we weer een heel ander soort uh, ja. lunch, Terwijl ja, dan... het toch uh, dezelfde items allemaal heeft. Ja, ja, ja. ja. Dus... Nou, ik, wil, uh, ik ga het eindigen. En dat is ook een beetje een ode, een ode aan jou. Le ah, levende okay. de vrouw. Nou, Mooi, en bedankt voor het luisteren, mensen. Oké, okay. tot volgende week. Tot volgende week. Oh. Oké, okay, Tot doen. morgen dan. En ik tot donderdag. <laughs> Oké, okay, ja. doei. Dank. we die wakker worden, wetenschappers in de waar. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouwen, de maren die komen van man.